Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In het café in Ede, waar een man vanochtend vroeg vier mensen gijzelde... zijn geen explosieven gevonden. De man werd aan het begin van de middag aangehouden. Politie en justitie melden dat hij eerder in aanraking is geweest met justitie... en aan de gijzelaars messen liet zien. Er was ook sprake van mogelijke explosieven, maar die zijn dus niet aangetroffen. De eigenaar van het café is erg aangeslagen. Het café blijft in ieder geval vanavond gesloten. De loodgieter uit Vlaardingen, die meer dan tien keer het doelwit was van de aanslagen, heeft een gebiedsverbod gekregen. Hij mag niet meer in de wijk komen waar afgelopen nacht een aanslag was en ook niet meer in de buurt waar zijn woning staat. Verder is er tipgeld uitgeloofd aan mensen die helpen om de opdrachtgever van de aanslagen te pakken, zei de burgemeester van Vlaardingen. Vannacht was er een explosie in een woning in Vlaardingen naast een garagebox van de loodgieter. Daarbij ontstond een grote brand. Drie bewoners raakten gewond. Israël zou de Verenigde Staten hebben voorgesteld om maandag in gesprek te gaan over het geplande offensief in Rafah in de Gazastrook. Dat melden Amerikaanse functionarissen aan CNN. Israël beschouwt Rafah als het laatste Hamas-bolwerk en wil een grondoffensief beginnen. De VS wil dit voorkomen uit angst voor een nog grotere humanitaire ramp. Ook de Europese Unie voert druk uit op Israël om de stad niet aan te vallen. Bij de poging van Extinction Rebellion om de A10 te blokkeren zijn 25 klimaatactivisten opgepakt. De groep was van plan opnieuw de snelweg A10 aan de zuidkant van Amsterdam te blokkeren. De politie heeft met takelwagens vijf auto's afgevoerd waarmee activisten het verkeer wilden stilzetten, zodat het voor anderen veilig zou zijn om een deel van de A10 te bezetten. Het weer overwegend bewolkt. In het westen valt wat regen. In het oosten nu en dan zon. Daar is het rond de 17 graden. Op andere plaatsen maximaal 12 graden. Morgen eerste paasdag. Eerst buien. Daarna droog. Later opnieuw regen. Met kans op onweer. Het wordt dan 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de AWB verkeersinformatie. Zin in Zandvoort, Zandvoort? Yeah! is Zin in ZFM. Met nu Zandvoort op zaterdag. Formidable. Formidable. Tu étais formidable, j'étais formidable. Nous étions formidable.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 We étions formidables Hé hey, petite, un pardon petit Tu sais dans la vie y'a ni méchant ni gentil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 Dus uh, we kunnen even voort. Zeg je nou ZFM-stukken? <laughs> ja, CFM dan. Ja, het wordt, dus... het wordt gewoon geclaimd. Binnenkort <laughs> ja, ZFM, toch? Rienne van Plus. Maar ja. uh, heb je die allemaal voorgedragen hier, al die zestig? Nee, oh, nee, nee, ik nee. zeggen. <laughs> die zijn allemaal ik nieuw. Ik uh, ik ben even niet uh, aangesloten. Nee, ik ben in november ben ik begonnen met uh, schrijven van poëzie. Ja. Uh, ik had dat uh, manuscript uh, van Santa Lola uh, geschreven.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 En toen was hij een geniale antwoord, omdat hij er is. Nou, zo kijk ik dus ook tegen het gedicht. Aan. Ja. En, en uh, je hebt het over het vuur. Uh, moet je dat vuur af en toe wel een beetje oppoken, opstoken? Of, of is dat vuur nog altijd vanzelf? Nee, ik moet eigenlijk een beetje wat rustiger aandoen. Oh, het, het, mag, het mag iets minder, dat vuur. Ja, want kijk, mijn schrijftempo ligt zo enorm hoog.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 Na nou het mooie stukje van uh, Marco Pro hier op de Samford's Radio hoor je deze single van The Foreigner en Waiting for a Girl Like You. Nou straks dus om kwart over zes voor de fans die hem gemist hebben Dries Roofink, maar we hebben nog veel meer uh, gasten vanmiddag. Uh, Fred? Ja. En dat uh, ook uh, Pierre Van Han uh, komt dadelijk uh, natuurlijk eventjes. Uh...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 Geboren getogen Amsterdammer. Amsterdammer. Ja, ja. Dus een klein reisje richting eh, Amsterdam Beach, hè, zullen we maar zeggen. Oeh ja, Oeh, ja, ja. ja, ja. Nu ik even naar uitkijken he. met die term, maar ja, nou krijg je ruzie. Nee, ja, ja, welkom. Euh, Leuke. Uh, en, um, ja, ja, uitgenodigd door, uh, door Fred, en, ja. Uh, ja, Fred. Ja, Fred, ik wil even wat vertellen oh, over ja, uh, Emiel.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 En uh, met als voor mij het hoogtepunt, in 2019, ontmoeting met uh, Max van Dijk, de manager, naast me zitten. Ah, ja, Max, Max is ook mee. Hallo Max. <lacht> het, uh, al, maar... Goedemiddag. Nu dan? Je hebt uh, helaas geen microfoon, want die zijn uitverkocht. Uh, ja, <lacht> ja, hij heeft uh, wel he? die, ah, daar, wij, daar, he? die We die hebben nog een ja, we, <lacht> ja, we delen wel. <lacht> Zullen we langzamerhand naar het uh, eerste nummer van uh, Emiel? Ja, welke wil je als eerste uh, gaan doen, uh, Emiel? Nou, dat is dan mijn nieuwste nummer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 er altijd wel weer eruit kan komen. Als je maar goede, ja, goede dingen doet. Ja. Heb je dan nog een tip voor deze mensen? Uh, als ze wat... Ja, Mijn motto is sowieso... het klas is altijd half vol. Dus mocht het tegenzitten. Er zit altijd licht aan het eind van de tunnel. Het kan lang duren en kort duren. Maar wees daar bewust van en dan komt het dus goed. Ja, ja, mooi. En dat is ook een beetje jouw levensmotel. Uh, uh, ja, levens mijn levensmotel. Ja. Mooi, nou gaan we er weer eentje doen, uh, Emiel. Ja, gaan we nog een ja, eentje doen? Ja, ja, dat, ja, dat, ja vind dat vind Welke, welke ga je nu doen voor ons? Uh, we kijken wel even naar Max. Ja, Wat? Ja, de. Uh, we de de op aruba Ja, ja. de Single uit 2022. Ja, ja. Lekkere Arubaanse klanken zo ja. uh, op de zaterdagmiddag alleen, voor jou. Uh, hij heeft alleen uh, het pak niet uh, bij, je. maar. <laughs> nee, hij is in het groen, <laughs> hè. Maar, uh, stolmerij. De, stolmerij, in ja. de zo In de Nou, uh, Emiel, ga je gang. We zijn heel benieuwd naar de single chilling voor, uh, op Aruba.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 in dit programma. En je hebt twee poesjes of ja. kratjes of ja, inderdaad. Ja, dat heeft niks met jou te maken Nee, dat ja, Dit wordt een heel ander programma. Ja. Ja. Toch van boven de 18 nee. De nee. Okay. Dus 18 plus. Ja, nou, ja, dur van gewoon. de week. Ja, normaal we altijd één dier uh, Rob, maar uh, ik dacht van nou, ik zag twee katten staan in die. Uh,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 En, nou, in Nederland heel veel castratieprogramma's, hoe is dat op nou, Europa? Ja, ze lopen er sowieso een jaar achter hè, op de eilanden. Dat, dat jaren of zo. Een jaar? Sorry? Een jaar achter of jaren? Nee, dat is meer fout. <laughs> okay. Ja. Okay. En uh, ik wil niemand beledigen, maar ja, ik weet uit eigen ervaring, uh, Ze lopen verschillende gebieden achter. Dus waar wij, nou, ik denk wel 15 jaar verder zijn, dan moeten zij nog allemaal inkomen. Uh, dus uh, we gaan het meemaken, maar.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 Die oude nummer van. Nou ja, ik ga oh, er nee, toch tussendoor nee. even eentje draaien. Misschien kan je meezingen mee met yeah. uh, Under the Boardwalk. Leuk. Oh. Hier zijn de drifters. Lekker. Oh, when the sun is down and burns the tar up the roof. And your shoes get so hot, you wish your tired feet were fireproof. On a blanket with my babies, where I'll be. Under the boys' walk, out of the sun. Under the boys' we'll be having some fun. Under the boys' walk, people walking about. Under the boys' we'll be making love. Under, Under the boys' walk, the parts you hear the happy sounds of a carousel mm -hmm. You can almost taste the hot dogs and french fries they sell Under the border Down by the sea yeah. On a blanket with my baby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 En als je al mee kijkt, hè? dan meekijkt, uh, zfm.live.nl, dan uh, zie je een lege, lege tafel. Maar dat komt, Emiel, doordat uh, die platen uit uh, de jaren 60 en uh, naar begin jaren 70, dat waren allemaal van die uh, TikTok-platen. Uh, dat is heel kort. <laughs> Heel, hele korte platen waren, ja. waren dat, ja. uh, zeg TikTok maar. Ja, ja, want als je daar een hit wil scoren, moet die heel kort zijn, he? ja. Het Mag, het niet, hè? Ja, is het Maximaal 2,5 minuut, geloof ik, ja. ongeveer. Max. Ma echt, max 3. Maar dan kan je ook aan het Soft Festival meedoen, ja. Met drie minuten. Dus, uh. ja. ja, hoor. Ja, ja zou, je dan, zou je dat wat vinden? Ja. Ja? Wil je echt uh, Ja. Nou. Uh, heb je als meegedaan klein kind, aan de voorronde ervoor? Of, nee, nee, nee. Ik heb altijd gekeken. Ja, ja? Komt gek, dacht ik dacht, nou, het zou toch fantastisch zijn als je daar moest staan en je land mag vertegenwoordigen. Ja, is het ook. Is het ook. Dus, Tuurlijk. Uh, dus maar, uh, nou, wie, wie Max? Nou ja. Nou. Mag, Max, hij hebt uh, heb dus een taak te vervullen. Dus. Ja, <lacht> <wel>. Nee, nee. <lacht> <lacht> nee. Of gaan we naar Europapa. Europapa, <lacht> ja, uh, ja, ja. Dat merk je in één keer. Hij heeft wel een uh, soort trend gezet. Want uh, ook uh, de nieuwe uh, single van uh, de bankzitters. Nee, van die Nee, van die andere. Nou, vind jij, vind jij niet uh, dat Europapapa, uh, een beetje de, de muziek van Scooter? keer die Duitse. Jawel, uh, het, uh, ja, het is allemaal jaren negentig. Nou, uh, ja, maar ja. ik vind, als, uh, zodra die begin, dan, dan denk ik dat. Scooter dat stukje, is. dat stukje hebben ze ook van Scooter, hè? Oh, Oké. Okay. Nou, uh, ja, nou ja, de, dat. is gewoon rechtstreeks. Nou ja, ik bedoel, ja, het hele hak is ook weer terug. Ja, Paul Elfstein ja, heeft naar er naar ook aan meegewerkt. Dus, uh, dus ja, hij heeft wel...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 Nou, daar kan ik kort over zijn. Daar komt mijn vader vandaan. Oké. Okay. Daar heb ik mijn kleurtjes van. Ik heb een blonde Amsterdamse moeder. En oh, is, een, uh, Met alle respect zeg ik dat. Zou je ja. niet zeggen als ik jou nee, zie? Nee. Dat hoor ik, hoor ik <laughs> heel vaak. Ik uh, ben er iets wat donker uitgeslagen. En. Uh, <laughs> oh, oh, oh. Uh, zware genen van mijn vader. En uh, dus uh, dat is uh, mijn band. komt niet zo vaak meer. Maar heel veel families. Ja, uh, Amerika, Canada, Australië. Nee, mijn vader woont in Zandam.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 Ja, dat, dat ziet er toch wel uh, uit, uitnodigend uit, zeg maar. Ja, als je kijk, nu naar buiten kijkt, ja. dan denk je ja, ook wel eens. Als je hier naar uh, buiten kijk, dan je het <laughs> <zo 'n> vliegtuig <laughs> Precies. Freestrug. Dan gaan we met z'n allen, dan is dat geregeld. De computer neemt er nu okay. even over. of vliegen wij ondertussen <laughs> even naar een roba toe. Kijk, is daar de dolfijn, FM, geloof ik. Ja, de ja de dolfijn de de FM de de ja, ja Geweldig gezin. Ook een mooie locatie. Echt, die studio. prachtig is prachtig. Ik neem een pak mee. Dus uh, okay. uh, nou, we gaan even een datum plannen, jongens. Nou, dan dus bestellen wij ook zo'n pak, want dan ja, moeten we allemaal dus een, uh, eenheid vormen, mee. Ja, <laughs> Oké, okay, bij deze, nou. Kijk, zo worden we het op op nee. plannen. <laughs> Leuk, ik heb een zin, nu al. Hey, we gaan zo naar je nieuwe uh, derde nummer. Wat, uh, wat uh, ga je zingen voor ons? Nou, dat is nog even een verrassing, denk ik. Ja. We ja. Moeten we, ja. uh, we ja, makkelijk aan kijken. Yves? Wie, wie, wie. wie denk jij wel Of wie denk jij wel wie ik ben? Uh, Emiel? Wie denk je dat ik ben? Ja, dat ga ik, zien. <laughs> is dat ik wil, wil straks het antwoord horen. Oké, okay. <laughs> <Okay, laughs> nou we zijn heel benieuwd. <laughs> Emiel Baars hij treedt uh, live op uh, in de studio hier aan de tolweg 10a zfm-live.nl. Kan je ook nog live meekijken aan de tafel waar we met z'n allen presenteren? Daar komt hij aan, hè? De single. Wie denk jij wel dat ik ben?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 Kijk eens in mijn ogen, ik wil geen vriendje zijn Ik wil jou weer bij mij, oh jouw lijf tegen mij Wie denk jij wel dat ik ben? En daar moeten we nu antwoord op gaan geven, heer. Dat, uh, Ik luister. Dat hadden we beloofd, toch? Uh, Emiel. Ik ben benieuwd naar dat. antwoord. Nou ja, Richard, uh, als eerste. Wie denk jij dat hij is? Nou, hij heeft iets met Aruba. Ja? En uh, zijn vader die is Arubaans, die is daar geboren. Ja, Wauw. Dat, dat is al wat je verteld hebt. Nou, ik vind dit al een hele... mooie uh, <laughs> samenvatting. Hele mooie samenvatting. Ja, ja, ja. Ja. Een geweldige zanger uit Amsterdam. Ja. Achter de bar begonnen. En uh, dat uh, opgebouwd tot uh, waar die nu is. ZFM. Ja. ja. Nou ja, ZFM. Ja, maar gewoon in het ja, algemeen. Of nee, ja, ja, nee. was het nou ZFM? Nou? Ja, je mag ook Cfm zeggen. Oh, oké. Okay. Ja. Beide. Nee, maar ja. inderdaad, ja. Nou ja en, uh, we nou, zijn Pret, nog lekker bezig. Wie denk jij dat hij is?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 En wil je de leuke clip zien van de pak waar we het over hebben? Nou ja, ja dan gaat even eventjes uh, YouTube. naar YouTube. He. Ja hoor, zeker nou, dan weten. Een kun dan, uh... Hele leuke clip. Ja, zeker. Zij zeker. hebben scheiden. <laughs> <laughs> maar dankjewel. Ah, Oké. Okay. Ja, het zou raar zijn als je het niet leuk vond. Nee, maar toch. Ik denk het ik, ik zeg het er <laughs>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 Come on, come on, come on, come on, now touch me, babe Can you see that I am not afraid? What was that?